Het Britse parlement heeft ingestemd met de wet die zeker moet stellen dat Groot-Brittannië vrijdag niet zonder akkoord uit de Europese Unie vertrekt. Zowel in het hogerhuis als in het lagerhuis was daarvoor een meerderheid. Ook premier May wil geen no-deal brexit en heeft in Brussel al om uitstel tot 30 juni gevraagd. Vandaag gaat premier May naar Berlijn en Parijs om daarover te overleggen.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 Producten worden met een sticker gerangschikt van A tot en met E. Een A-product is gezond, en producten met de letters daarna zijn steeds ongezonder qua calorieën, suikers en vetten. Het weer overdag zonnige perioden, maar in het zuiden bewolkt en kans op buien. Het wordt 12 graden in het noorden, tot mogelijk 17 in Limburg. En waait een matige tot krachtige Noordoostenwind. De komende dagen minder warm. Dit was het NOS-journaal. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Mijn naam is René Passet van de ANWB.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 Be smart, never give an inch, no retreating And I racked up respect from teachers, rednecks Creatures who've attacked in a pack like insects Never seen the like, not before or since A young prince, and I remain convinced Of his invincibility, athletic agility, virility Sting a free spirit, forever through eternity Stinging like a bee. Mr. Muhammad I'm